We gaan verder. Kijk nou hoe, welke verbondenheid bestaat tussen mens en het hogere. Zie je? Directe lijn bestaat tussen mens en het licht. En alleen door het opwekken van de mens, door zijn mond, ja, en stem natuurlijk, wat hij zegt, wordt uh, daarmee al in werking gesteld. Hij gaat ons nu in de volgende oot wat wij nu gaan doen, gaat hij ons dat uh, concreet uh, vertellen, hoe dat allemaal plaatsvindt. Uh, pagina 1 hey 75 bovenaan de regel 1 van de zoger zelf bod samih 62 danan bahahu de mila de oreita, it had de barnaas. Twee. Ahi mila. Salka, we it atadet. Kame de kadosh baruchum. Heer her, fein belangrijk voor ons nu. Hoe dat zit de relatie tussen mensen schepper nu? Dat licht And at the etc. Who did sit there? Who did work? Tanan, we have been cleared. Bahagusha ata ob dat ochemlek. De mila de oraita vaneir adword fan the Torah. It hadeshet ba pumet e barnejh farni adword in the mond van de mens. Dat betekent vernieuwd, betekent dat hij bevat, bevatting kreeg. Hahi, mila, salka, dat woord, goed, goed opletten. Dat woord steekt op. Wie het a en verschijnt, voorkomt, of verschijnt, voor het aangezicht van de kudse, kadoshbor kutschebriehoe. Van de Heilige gezegend is En dat weten we dat het Zeiranpin is. Punt. We koetsen brich huu natil le mila. We nasik drila. We atar la beshivin atrin galifin om me kan. Punt. Twee. Nade punt. We hu, en de Heilige gezegend is Hij. Natielhahou Mila neemt dat woord op. We nashikla en kust dat woord. Kust, kust dat. Brie. We aterla en bekroond hem. beshivin door zeventig kroontjes, kronen, Galiefien, die um, met, met, met zeg dat, gespleten zijn, met zo'n. met, met, met, zo met gleuf, zijn. ik weet niet of het kan in het Nederlands, niet? met kleufjes zijn gegeurde, <laughs> no, dat weet ik over. Het is, is met met geurjes zijn, dus en uh, ingekerpt zijn en drie nadelpunt. Umi la di khomata, diit khadsha, salkaafir ve yatwa al resha di tzadik hay almin de en het woord van de wijsheid, van de Chogma. En het, het woord van de wijsheid dat vernieuwd wordt. Salka steigt op vier, weyatwa en gaat rusten, zetelen zich, alle de tzadik, of over het hoofd van de tzadik, hai almin van uh, leefende, hai almin van leven van de wereld. Zo so, term, term de satsun. hai almin, leven van de wereld. Had ons goed nieuws, wel de We tasa mitaman, mit we shata beshivin. 11, Almin de volgende pagina. Pagina ein, wav zes en De eerste regel bovenaan. U legabe atik jomen. We milen de atik jomen. Milen hochmata. In onberatting, two sentimen, a line. Hij geeft ons het hele traject, what gebeurt er met het woord, met een woord dat een mens hier op aarde vernieuwt bij het leren van het Torah, hetzelfde Kabbala. We keren terug naar de vorige pagina, 75, H.E. De regel 3 na de punt. Nee, ja, ja, nee. De volgende, de vier, de regel vier, naar de punt. Goed kijken. De zorgers, de tekst van de zover gewoon volgen dat. Gewoon met je ogen volgen. Gewoon echt volgen dat. Niet belangrijk wat we begrepen. Straks zullen we zien, geweldig, hoe hij ons kabbalistisch zal uitleggen. Want alles is niets anders Alleen tien sferot. En de verhoudingen tussen de tien sferot. Oh, we kunnen we leren met de tien sferot. We tassa metaman en die. Dat woord dus. Over dat woord word wordt gesproken. Mila. En dat vliegt daar vandaan. Yes, tassa Komt van het woord tas. We ja, hebben tasso's. Zoek tas. Vliegend. <laughs> yeah, Snel doen. Snel vliegen. We tassa metaman en het vliegt daaruit wij staat Alef alf almin en Swent in 70 en Alef is is 170.000 werelden de volgende pagina eh een van de 67 eerste regen hoe legabe atikjom, net op en die steigt op naar ten anzien, naar de hoogste parzoo van de atsilut We holmieren de atikjom en alle woorden van de atikjom, dus de alle woorden die daar bereiken atikjom, mieren de inon, dat zijn de woorden van wijsheid, barazin, satimine laien, die in hogere, verborgen, geheimen zijn. En nu keren we terug, en naar de vorige pagina, de, de rechterkolom Hasulam, de regel 3. En goed opletten hoe hij vertelt, hij doet het erg geweldig. Altijd kijken, zien die tien sferot in die wereld, die hebben we. Dus eigenlijk, als wij we over werelden spreken, spreken wij alleen van die vier werelden, Absolute en in Bia. Maar in principe is het, uh, wij spreken hier van Absolute. Maar kijk goed. Het woord dat in onze wereld uitgesproken wordt, dus vernieuwing, dat de mens werkt eraan, aan het Torah. Stekent ook Kabbalah. En hij iets bevat. Ah, hij bevat iets. Dat komt, dat woord, naartoe. Waar naartoe gaat het? En hoe gaat het weer omhoog en moog omhoog? Dat is wat hij ons nu gaat vertellen. Uh, het hele traject voor ons uitstippelen. Uh, stippelen, ja. Drie. Twee Samigbed. 62. Taman bahari shah. Nee, tanan, tanan, bahagie sha'at, we hebben geleerd tanan is, we hebben geleerd? Bahagie sha'at, op dat ogenblik, wecholen. Dubbele punt. De vertaling. We lamadno, we hebben gelerd, we ota op dat uur, letterlijk, op dat ogenblik. She Torah, she Torah, met hades, wefieh wanneer het woord van de Torah vernieuwd wordt in, in de mond van de mens. Vernieuwd wordt, duidelijk wat is vernieuwd. Dus is niet zo zeggen alleen maar iets wat iemand heeft aangeleerd zo en alleen maar met je mondje uitspreken. mijn mond betekent dat het verbonden is met alle krachten en dat de mens ook de bevatting heeft. Dus op dat moment, wanneer de mens uh, het woord vernieuwd wordt in de mond van de mens, het woord van de Torah. Vijf. Hadavar hu ole let op dat ding, dat woord, sorry. In het Tegenland, in het sorry, dat is Davar. Is dat woord steekt op, We ho we ho ve ed lefneja kadosh buru en verschijnt. Voor de hele gezegend hey? is hij. Dat is de zeer en pin. Punt. Voor de heilige hij. Ze slokheja goto hadabar En hakadosboru ho neemt dat woord venoshekoto en kust hem. Kijk, okay, we zullen zien straks echt wat het is allemaal geen... Geen symboliek is in de Torah, geen symboliek in de Als het kussen, ah, betekent het kushet, echt kussen. Maar wat is het kussen? En kussen dat woord. Veotero en bekroond hem, geeft een kroon eraan, zeven, beshivim, atarot, door zeventig kroontjes, kronen. kronen. Me futachot. Die in gleufjes zijn, of die dus met andere woorden geïngegrafeerd zijn, omgekakoot en ingekerfd die kroontjes. Punt. Oe dwar acht, wachochma, zo niet gadees. Ole. Weyoshev al-Rosh tzadik neechen chayolamin. En, ja direct ga ik vertalen, Udwara Chokma en het woord van Chokma, en het woord van de wijsheid. Had je niet gehades, dat vernieuwd woord. Acht, Ole Weyoshev steigt op en gaat zich zetelen boven het hoofd van de tzadik. Khayolami van de Tzadik die leeft in, in de werelden, leeft in de werelden 9. Nee. Misham um en daaruit, daarvan dan af vliegt hij, vliegt het, beshat, beshimin Aleph ol, ol, Olamot en zwemt in 70.000 werelden. We ole le atik jomin en steigt op naar de atik jomin dus partsuf atik jomin de hoogste van de atidun. Ze hoez de dat dat sfera keter is. Elf. Na de punt. We die divrey atik jomin en divrey hochma. 12 En alle besodot astumim heilunim en alle woorden van de atik jomen hem die dat zijn de woorden van de wijsheid twaalf besodot hastumim heilunim in hoge verborgen geheimen dat is de vertaling gewoon de vertaling van onze zorg nu gaat je ons vertellen. Probeer je volledig te concentreren. Dan weten we hoe dat gaat. Hoe dat steegt op ons, ons woord. Naar boven. En wat gebeurt er daarmee? Dertien. Maar dan in de kracht het al van de zon. De roos. De Mila Salka we Gajimila. Dat Dat woord. Salka stijgt op, wehule, wehule, enzovoort. So Double pent. Klomar. Vierde. Baet, Adam Maleman, witwartu Raschelo. Aze vijftien. mila. Eljuna. Schei, Anukwa dezeeran pidin. Salka zeistin. Weet at weet at dat, kamai kador kadoert de kortste briggu, imo. let op ons vertel nu. Dertiens, de eitjes, klomar na de pijn, na de dubbele pijn zul, drie na dertiens, dat wil zeggen. Viertiens, bij het schaadam in de tijd wanneer de mens hieroparde, een man opstegen door een woord van de Torah. Door zijn woord van de Torah. as, let op, aas 15, ahimila, dan dat woord. Maar kijk nou wat ik zeg, nog, dat woord. Wie is dat woord? Dat woord komt naartoe. Waar naartoe? Dat, dat woord. Eerst komt waar naartoe? Naar de Noekwa, ja. Naar de Noekwa van de Atsilut. Dat woord bereikt overeenkomst, ja, moet stijgen naar, naar de nukwa van de Atsilut. En de nukwa van de heet ook mila, heet woord, ja. Dus dat woord, azahimila, dan dat woord eluna en hij gaat ons toelichten dat. hoge woord Shehi, anukwa de zeeranpien, dat dat nukwa van de zeeranpien is. Want well, dat woord steekt, dat woord dat de mens uitspreekt, dat gaat naar de nukwa. En dan, nukwa is ook een woord, dat is maar hoge woord. Dat ze, die nukwa van de zeer salka steekt op 16, weet adat, kame kutschabriego, en verschijnt voor de kutschabriego, voor de zeer Lees die woe ga je mo, voor die woog met hem. 17. En als we dat weten, dan weten we dat het werkt. Eigenlijk, Wanneer je die woord, woord, echt uitspreekt en vernieuwt, dan gaat het woord tot woord. Alles overeenkomst regenschappen. Wat je uitspreekt, gaat naar de noekwa. En de noekwa dan, ze is ook woord. En zeker dan, en zij steegt op dan en verschijnt voor de Zierenpin. En voor de Zivouk. En als resultaat van de Zivouk komt het uh, licht 17 maart. We om Omer. We koetsen huu natil le mila, we achtila, we atar La, we We ze maar, en dat is wat hij zo zegt. Uh, de kutscher dat de kutscher de gezegende, de, de hele gezegende zei. Dus de zeerantpin. Nathi Lehaim Hila neemt dat woord. We nasikla en kust hem. Kust het. We atar la, en bekroond, maakte kroont, kroon aan haar. We goelen, enzovoort. En nu goed leren wat je ons, wat, wat, wat, wat ons vertelt. Wat betekent dat kust? Hij kust, Dat woord, wat is het nou? Dat is de taal van de zoger, maar kijk nou wat je zegt. Dubbele pen. En altijd denken, altijd zien de tinsverot voor jezelf. Well, altijd de tinsverot voor jezelf. Alles met de tinsverot kunnen we dat tinsverot kunnen we zien hoe dat werkt. And Niets anders bestaat dan de kracht van de tinsverot. Double yeah. a Bed Bet b'hinot nohagot bachol nekent in zivuk de zon. Anikraot zivuk den ischikin. We zien ook dat je zo doet. Goed opletten. Goed kijken wat hij ons vertelt. Dan wij weten in onze wereld hoe dat zit. Dan kunnen we ook zien hoe dat komt in het geestelijke. Dubbele punt 18. dubbele punt nog een goed begon ook zo. Twee aspecten zijn er van toepassing of uh, nee, uh, plaats uh, hebben plaats of zijn van toepassing bij elke zivuk van de zon. Er zijn twee soorten Zivukien. Dus tussen zeeranpien en nukwa. 19. Hanikraot, zivuk den ischikien, de ene daarvan, die heet de hogere zivuk, heet zivuk de ischikien, zivuk van kussen, door kussen. We zivuk de jesodot. En de andere is zivuk van de jesodot. Van de plaatsen die jesod zijn. Dat is dan in onderste gedeelte van het lichaam. En boven, boven in het hoofd hebben we de zivuk van de schikken. Van de kussen. Twintig. Hier niet bij haar. Want het is uitgelegd. Boven hebben we geleerd dat in in de Mamar, wat die hebben we hebben geleerd dat dat, ima, dat um, We hebben dat, dat eerder, eerder geleerd. Dat staat ergens waar we geleerd 21. Want we hebben geleerd dat de is, die de bara is, 22, de we eat labesh da-be-da-ayen-sham-heit. We have learned. her What have we heard? That uh, he lo is shma when the name we have heard the name Elohim. The name Elohim. That he come to the formagd. We have heard that he schip. Licht for a licht. We have heard Licht chassadim en licht chochma. Twee moeten zijn. Dus de, de naam Elohim, herinneren we het nog? De naam Elohim werd nog niet volmaakt, tot volmaakt gebracht voordat een licht ge, gemaakt werd voor een ander licht. Om het labesh tabada en dat ene licht bekleedt het andere licht. Ajen shamheid. Daar is het goed. Lees daar goed. Daar waar de etוסה הכתיבת ה référencיה שהראת. שפירושו, ניחח יום צה"ל אחד, נרינט видה, ש米尔 vat כומת חוכמה, צלי עזיזו ע"כ, בד לקומת, פירנט видה חסדים, ש תיתלבהש כומת החוכמה, בקומת. <laughs> <and twenty> <laughs> ha ga chach 25, lefika koal, zivuk kolel bet zivugim double. Shape you show dat betekent? Wat betekent dat? Eind licht werd gemaakt voor een an ander en and die in die elkaar hebben bekleid. En dat that is de that is full marketing 23. Milwat komat chokma, dat behalve het niveau van de chokma, sarich zivuk bet, is nog de tweede zivuk nodig, le komat chasadim, voor het niveau van de chasadim, 24, shatit la besh chokma, komat chasadim, dat het niveau van chokma zal zich inbeden in het niveau van de chassadim, dat we hebben geleerd. Anders ze, uh, kunnen de lacheren dat niet ervaren. Dat is geen volmaaktheid. Het zijn twee soorten kilim. boven de en onder de chassadien. En die werken op verschillende manieren. 25. Lefichach. Daarom. Kol zivug, kolel bed zivugim. Elke zivug bevat twee sub zivugim. Twee zivugim. Twee, twee sub zivugim. Dubbele punt. Alef, de eerste. Komad, ze is een twintig, a hochma. We zivug ze, nikra zivug, nis de nisikin, scheguw, ze bapé, de roch. De komad, roos we gar. Alef, de eerste zivug. Dus, de eerste, euh, twee zijn nodig. in odoch. Ineleke zivug. Dus de eerste sub of één van de onderdelen, één Zeewok, is voor de lekomat, voor het niveau van de Gogma, om Gogma te geven. Dus we hebben dat geleerd, herinner je nog, toen de zon steeg op naar Ierszoet, herinner je nog, daar wordt Zeewok gemaakt. Maar laten we hem dat vertellen hoe hij dat ons vertelt. Lekomaat, de, de ene zivuk is voor het niveau van de hochma, dus trekt hochma aan naar de partsou. Of zwoek, zeenikra, zwoek, de neschiking. En deze zwoek heet zivuk van de neschiking, zivuk van de kussen, dus van de lippen. En wanneer men zwoek maakt tussen P de P, P tot P. Lippen, lippen van op het niveau van lippen. Dat heet zivouk van de kussen, ze hou, de plaats daarvan, van deze zivouk is, in de p van de roos, in de mond van het hoofd van de parsoef. Kijk, in, in de mond van elke parsoef staat altijd malgoed, ja, al malgoed van het hoofd. Ja, of niet? En daar waar de malgoed staat, is de plaats van zivouk, ja, in het hoofd van de parsoef. Ketergogma bina, ja, ik daar staat uh, malgoed van de Roche. En daar is ook een zewek. De zivek uh, van de Roos, dat is een Zewoog in de roos gemaakt worden, dat heet zivek van uh, kussen. Welke zewoek daar? Komt het licht naar de p? Ja, het licht komt naar de p. En van de p wordt weerkaatste uh, licht. Het licht wordt weergekaatst. Dan die twee lichten, aankomende licht en het weerkaatste licht. De samenwerking tussen hen, dat is dan het van de kussen. Hailo uh, 27. Dat wil zeggen, le comat roos, dat is voor het niveau van roos en gar. Daarmee gar en roos wordt aangetrokken. Bet, de tweede so, uh, zivuk. Het is altijd twee zivuken, elk zivuk Ze heeft twee uh, in zichzelf. De tweede is de komat chassadim. de tweede is voor het niveau van de chassadim, voor het aantrekken van de chassadim. We zivuk zijn, ik raar zivuk isodot, en deze zivuk heet zivuk van de jesodot, van jesod tot jesod. De heilu dat was zeggen, 29. De koadrasadim dat was zeggen tot het voor het niveau van de koadrasadim, dus koadrasadim worden aangetrokken. We zeggen om er, twee kortere bruggen, na de heilu mila de heilu, de genukva. We naast ik lag heilu 31 derde wilde niet schikken, gar. Waar hainu hij nu zigugge? Twee derde ga je zodat, lekoma, lekomaat, ga zaden. Ze als, met de beschuit, Kijk wat het is zo'n inleiding over die hoe dat werkt. En dan zegt hij ons wat, vertel die, laat die zien wat de zoger bedoelt. We zeggen hem en dat is wat de zoger zegt. We kadoshboru de naatildehhi mila uh, en de kadoshboru hoe de zierentien, de heilige gezegende zei. Uh, Nam dat neemt dat woord. Ja, dus neem dat, die, dat woord, neem dat, dat die, die noekwa die bij hem is, op, naar hem opgestegen was, met dat woord van die mens in haar mond, de heinu, de noekwa. Dus uh, hij neemt dat uh, woord, dat wil zeggen dat de noekwa, we en kust haar. Wat betekent dat? Hainu, dat wil zeggen, ziwoge de neshikin, lekomadgar, dat wil zeggen, ze maken dan ziwoek van lippen, dus ziwoek van kussen letterlijk, Neshikin kussen, door kussen, lekomadgar, voor het niveau van gar, hier is het gar, gar betekent gogma uh, wordt aangetrokken, we aterla en hij kroon geeft en kron geeft aan haar. Wat betekent dat? Heino, dat wil zeggen, zivuk ha' jesod dood, de zivuk van de, jesodot, de jesodot jesod dood, jesod tot jesod, plaats, jesod van de jesod, zijn en haar jesod. Hij brengt zijn jesod in haar jesod. Lecomat chassadim, en dat is voor het niveau van de chassadim, daarmee wordt de chassadim aangetrokken. Waarom? Zeeranpien die heeft aan de nukwa wat? Chassadim, jaf niet. Chassadim heeft die anhar. we Veer zeeraz met labeshe de chokma van Dat dan, zegt die. Beklei wordt de in ingebet in de chassadim. 33. Van de nukwa metateret. En de nukwa uh, metateret bamogen schlemim. En de nukwa wordt bekromd. Door de volmaakte mogen. Dus, door de, ja, door, kijk. Hij geeft haar tien, lichten van tien, ja, van tien, als tien sfeer. Dus, eerst maakt hij ze met haar in het, in de pij, ja, in de pij, dus in het hoofd. Dat heet zwoek van de kussen. En daardoor, daardoor trekt hij aan de Chogma, licht Chogma naar haar maar het is niet genoeg voor haar. Is, zij moet ook chassadim hebben, en daardoor de jesot, jesot tot jesot, dan daardoor jesot geeft aan haar chassadim nog. Is, geweldig chogma. Ze ontvangt dan alleen van de kussen, een geweldig gogma. Maar het is niet genoeg. Dan roeg jesot tot jesot, dan verkreeg zij dan chassadim, en dan heet zij een gogma. Ja. Eerst ontvangt zij gogma, en dan ontvangt ze chassadim en de chassadim is lager natuurlijk La chassadim gaat dan bekleden die gochma die in, in het hoofd ontvangen werd en dat is volmacht voor haar dat is wat zij graag wil dat is, en dan kan ze dat ontvangen en kan ze ook doorgeven aan de lagere, aan degene die de, ook in het bijzonder degene die het woord heeft die dat veroorzaakte Zie je dat? het is geweldig om een veroorzaker te zijn voor iets goeds. Dat is altijd belangrijk. En daarom is het, is het alleen maar persoonlijk werk wat wij doen. Alleen dat werk. En, eigenlijk, kijk, je komt op de les, zijn natuurlijk, dat zijn dingen natuurlijk, dan doen we samen met deze les. Komen hier op de les natuurlijk is natuurlijk geweldig. Maar daarna ook zelfwerken. Je moet het zelf, het woord zelf trekken naar boven. En welk woord is niet, betekent niet een Torah dat je die moet de Torah openen of zo. Het betekent van binnen, het moet uit je hart komen. Naar boven. En dat is iets wat alleen aan jou ligt, aan elke mens. Elke mens moet het zelf doen. Individueel zelf doen. En dat, je ziet wat, wat allemaal gebeurt, wat teweeg, teweeg, wat, uh, teweeg wordt gebracht. En dan gaan we verder. 34. Kijk wat we... We gaan nu meer en meer zoger bestuderen. Het is een minder verhalende vorm. Het is al geweest. Er komt wel wat er nu in dan. Maar meer en meer en daar. Hoe dieper, hoe meer we zitten en kijken in de zorg, En dat is nu steeds gaan. Meer gaat meer en meer gebeuren. We zullen kijken, dus ik weet ook niet, het is niet mijn methode wat ik doe, maar zoals het gaat. Kijk nou de laatste lessen, dat is veel wat leer leren Dat gaat maken, dat gaat alles, alle kiezen maken, alle, zoals we dat gezegd, alle gleufjes en alle inkervingen, alles gaat in ons uh, inkerven en maken dat. En dat zal... Alles brengen wat wij nodig hebben. De, wat wij nodig hebben is een relatie met het licht. Tijd tot tijd, relatie met het hogere. Dat is wat nodig is. En dat iedereen kan dat. Niet zoals ze zeggen dat het alleen aan een paar grote is het, is het gegeven. Iedereen, iedereen. De schepper wil het licht. geeft aan iedereen, elke mens. Zonder uitzondering. Geen mens is uitgezonderd. Elke mens heeft de, de, de toegang tot, tot het licht. Dat is geweldig als je dat, zoals je dat ziet, als je dat leert uit de Torah zelf, dan zie je dat, dat wij niets te maken hebben met religie. Ja, dat de ene religie zegt, nou alleen door ons kom je. Kom je. En dan zeg je, door ons kom je daar. Zo gezegd, het is voor iedereen. Komend, hè? kom en neem dat voor iedereen, het is dat nergens voor joden of niet joden, het staat alleen Israël en volkeren der wereld in alle mens, maar verder niets. het is niet voor joden het is iedereen, iedereen weggelegd ook de Torah werd ontvangen op dezelfde manier dat iedereen kon komen, kom kom, speciaal was het in de woestijn gegeven waarom is het niet gegeven in, de, in het land Israël? de Torah het vertelde wordt om speciaal in de woestijn. In niemands land. was woestijn was behoordigd door niemand. Want iedereen kon komen. De hele, hele wereld heeft gehoord toen de Torah werd gegeven. In de toenmalige wereld. Iedereen kon komen en ontvangen de Torah. De Torah is gegeven aan, heel de, aan alle mensen. Alle mensen over de hele wereld. Dus dat is iets wat geweldig is. En dan word je verlost van het zien van. Deze zijn dat, en deze zijn dat, en andere zijn dat, dan wordt dit helemaal verlos van die 34. We zeggen zomaar, Atrin galiefin, Omechakan. En dat is wat hij zo zegt. Dus hij bekroond haar, we hebben geleerd, dat hij ze hier aan Pien bekroond in kwá, Atrin door 70 kronen. Galieven die ingezet, die met gluifjes zijn of zo, of ingeprint zijn of ingegrafeerd zijn, en omgekaka, kaka ume, ume kakan, en ingekeerd. dubbele punt. Kijk nou, wat, wat, wat betekent die 70 kronen, hoe kan, je dat, hoe kan men dat zonder uitleg dat begrepen je niet, Welk, kronen, wat is dat? En welke voorstellingen wij kunnen maken. En alleen tien alleen steeds voor jezelf de tien hebben. En de verhoudingen, tien natuurlijk, maar de zeerampien en alle andere dingen. Dan zie je dat hoe wij alles kunnen we dan op die manier uh, begrijpen. 35. Onthuld krijgen. <coughs> Amo, Schivin, Itrin, punt. Amochen, Ashleimim. De volmaakte mochen van de Nukwa. En dat zijn, we hebben geleerd, wat zijn de volmaakte mochen? We hebben net geleerd, Chassadim, die in de Chassadim is. Dus de volmaakte mochen van de Nukwa heet Shivin, Itrin, Itrin. Zeventig, Atrin, moet ik het zeggen. 70 kronen. 36. Waarom? Wat is dat? Ki Anukwa i Ayoma ha schwi. Zeventig. U kasem kabelet me zeiran pijn. Shehu basot asarot. sarot. Na set de linker kolom de eerste regel. im. Of genaat amogen, nikra, itrin. Waar well, twalos, Nikra, schive in, itrin. Kijk, zo'n uitleg, dat proef ik, dat voel ik op mijn tand, wat het hier is. En wij kunnen uh, allemaal all dat proeven. Kijk nou hoe hij ons vertelt. De rechter rechterkolom, 36 na de punt. Goed opletten wat hij ons vertelt. Kabbalistisch uitleggen, dat is helder, dan is het open, dat is onthuld. Het is niet met al die bedekte uh, terminologie, dat is ook erg terminologie, maar, maar het is een andere taal. Ki, let op, 36. Kihanukwa ii, ayomashi ii, want de Nukwa is de zevende dag. 37. U uh, hashem ekarelet. Miziran -e En wanneer zij ontvangt van de ziran pin. Shehu basot asarot. As Welke ziran is? In het geheim van tientallen. Tien ja? Ziran pin hebben geleerd in tientallen. Ja? Nuko is enkele. En ziran is tientallen. Naset. Shevim. Dan wordt zij 70. Zij ontvangt van de zeerampin, ja. De kracht van de zeerampin is tientallen. Dan, zij is zeven. Zij heeft zeven. Uh, uh, haar kracht is zeven. Maar goed is zeven. Dat is haar kracht. En dan ontvangt ze van de zeerampin. Tientallen. Dat wordt, dat, wordt, dat wordt dan zeventig. Of genata mogen. Nikra ietrin. En het aspect mogen. Mogen, wanneer mogen ontvangen wordt, het licht mogen uit het hoofd ontvangen wordt. Mogen ontvangen heet iedereen, de kroontjes. Dus het hoofd, wanneer men ontvangt de lichten van gar, dat is, dat is kroon. We hebben geleerd dat kroon, kroon betekent het haar, wat in het hoofd, het lichten van het hoofd, heet kroontjes. Welke, en daarom twee. Daarom heet zij 70 kronen. Kronen omdat ze ontvangt morgen, en 70 omdat ze ontvangt van de Ziranbin. Punt. En Ziranbin is tientallen. Twee na de punt. Wel Galifin III. Ommehakan. Klomar Shehalidei Haman de Zedikin hem Firna na lebet kibool, Le lebetki bûl de shivin itrin Waar Valken dat heb ik gezegd, twee na de punt, wel meer. En hij zegt, Shem Galifinu mechakan dat zij die dat zij zijn uh, ingegraveerd, zo of en Klomar dat wil zeggen, de dat door de mogen van de rechtvaardigen hem naassin, zij worden tot bedkibool, tot het reservoir voor, de, voor deze zeventig krontjes. Dus de Tzadik, Sadik die, die doet man opbrengen, die man omhoog. Ja? Het woord wat men leert, vernieuwt in de Torah. Het woord komt naar de maghut, naar de Nukwa. Zij is ook woord. Dan, uh, zij verbindt zich met, de ze zij steekt het de maghut, de noekwa steekt nu met het woord, naar de zeerantien. En hij geeft haar, zij zeven. Met haar natuur is zeven. En dan geeft die Zerampien de tientallen. Zerampien geeft haar de tientallen. Ze wordt zij zeventig. Als gevolg van de Zivouk. En, en zij verkrijgt ook omdat de man gaat waar naartoe. Verder. Het gaat helemaal tot naar Eindsof. En van één Eindsof komt het naar de Zerampien. En Zerampien geeft het aan haar. Uh, de tientallen. En geeft haar ook de. Mogen. En dat mogen heet het, die kroontjes. Vijf, regel vijf. We ze, she, Omer. umila de chogmata, de ithadisha, dat laatste woord, uh, in regel vijf. In plaats van resh, moet het wel dalet, dalet zijn. De derde, derde letter van het einde van, van het woord, van, het, van, van de regel ook, moet je dat daar dalet van maken. Een beetje zo'n hoekje, een beetje zo'n, hoe zeg ik dat? Ja, zo'n beetje dalet van maken. We zijn Schomer, Humila de Hochmata, De Idhad, Sazes, Salka. Veyatva al-Resha de tzadik haj al Punt. We zezen, maar dat is wat de Zogar zegt. Umiela de Chokmada. En het woord van de wijsheid. Tot nu toe hadden we het woord van de Torah, maar nu hebben we een ander woord, iets, een ander begrip. En het woord van de wijsheid, van zie je dat? De ithatsha, die dat vernieuwd wordt. Zes. Salka Vyadwa stijgt op en zetelt zich boven het hoofd van de tzadik, tzadik, chai almi, chai levende van de werelden. Dubbele punt. Zeven. Niet bij Erla -1. ש יש בת בקינוד חידושים דשמאיים א' ו'ר'ש שהם זוג אל על... לאחיזיר א' אתרא דליישין להיש... להיש... להישינה... לאישיןה נאיח כמו שגיאת מיתרמ het o, scheladamarishum. Vetida tin. She mifhinata hidus, haze, ni krahanuk, bashem elf, mila de oreita. Vahainu, she Bier rabbi shimon ad heina. New hut Wat is 7. Niet bij Erla heb ik al dat gezegd? Ja. Niet bij Erla boven werd het, bovenaan werd het uitgelegd. je is bet dat er twee aspecten van ver, ver, vernieuwingen zijn van de hemel en de aarde. Zo, hem zoon, welke hemel en aarde zijn zoon. 11. De eerste vernieuwing altijd in deze volgorde. Dus vernieuwing, ja, vernieuwing van de, de werelden dan, de eerste vernieuwing en de tweede vernieuwing. De eerste vernieuwing is, la waarvoor is dat? La Chazir uh, Om de kroon terug te brengen naar, vroeger, naar naar het oude, als het ware. 9. Kemosheita miterem hetoshe Adam Rishon. Zoals het was voor de zonde van Adam Rishon. Dus men moet eerst de zonde van Adam Rishon corrigeren. Dat is de eerste vernieuwing van de hemel en aarde van de zon. Wat weet je daar? En weet je. Mifinata Hidmous Hasee dat ten aanzien van deze vernieuwing. Nikra, Bashem de Urraytalet heet het woord van de Torah. Goed opletten, dus ten aanzien van de eerste vernieuwing van de wereld, van de hemel en aarde, of de zon. heet het woord. Het woord van de Torah. Rabbi Shimon ad Dat wil zeggen, zoals so uitgelegd had Rabbi Shimon tot nu toe. Zeer, zeer diep is dat. de Nukwa heet in deze correctie, dus corrigeren van, van het zonde van Adam. Dus de eerste vernieuwing, dat heet. Zij heet dan het woord van de Torah. En daarom leren we, moeten we zo de Torah leren, eigenlijk door voordat wij klaar zijn met de corrigeren van de zonde van Adam. En dat is in elke mens is het gegeven. Het is alleen een, een kwestie van doen en, uh, en maar dan komt iets anders. Het komt, het komt de volgende ronde. De volgende ronde van de correctie. Dus het is geweldig wat we leren, is dat het niet alleen corrigeren iets wat uh, fout was, ja, en dan klaar, we zijn klaar met het, de correctie dan dan zien we nu dat het scheppingsplan is veel meer waard dan, dan alleen maar dat iets dat de mens fout maakt of de mens uh, zondigt en dan, moet, dan moeten we dat allemaal corrigeren, nou wat is het nou dat is, uh, het is niet, uh, kijk nou verder dat is de eerste vernieuwing van de hemel en aarde die de tzaddik moet doen. De mens, wat is tzadik? De mens die werkt aan zichzelf, dat is de rechtvaardigheid. En tzadik betekent, he, is het de, de plaats van het tzadik, is je Dus hij die werkt aan zichzelf, waarbij hij uitgaat van zijn je zo. Stoelt op zijn je Dat is dan de tzadik. 12. Bet. Hij is een mohin van Aretz. Shafilo zijn niet alleen. 13. Hij is een schamaan van een schamaan van een schamaan 12, de tweede, dus de tweede vernieuwing van de hemel en aarde. Wat is dat? Dus als men klaar is met de zonde, met de correctie van de zonde van Adam, dan komt de tweede fase. Dus het is twee-fase twee plan, twee-stappen twee plan. Kijk nou in de cijfers. Bed, de tweede vernieuwing. Hidush, Shamayim, De correcte de vernieuwing van de hemel en de aarde. Die heeft niet mogen alleen in het aspect van de hoge mogen. 13. Shafilo Adam, maar je op dat zelfs Adam, de eerste mens, Lohi Sigot, bereikte hen niet. Maar we hebben geleerd, hij had wat alleen? Hij alleen maar neef en shroach shama. Dat is drie lichten had hij bereikt alleen van het Sigot. Maar mogen de chaya en ichida niet? en dat is dus aan, aan ons gegeven hier, om dat te doen hij had het niet dus de mens moet verder gaan verder dan de Adam 12 eh, 13 eh, na de kom om in China zo Nikra let op, en vanuit dit aspect heet de Nukwa in de naam Mila de Hochmata, het woord van de wijsheid. Dat is een ander niveau, duidelijk. Want Torah, het, het, tora, het woord van de Torah betekent het woord waarmee alleen maar uh, chassadim of uh, ja, chassadim worden aangetrokken. Oftewel katnut wordt aangetrokken. Want Adam, Adam zoals die uh, geschapen werd, die kon alleen katnut hebben, hij was klein. Ja, was een klein ik. bevatting, was geweldig natuurlijk, maar hij was niet volmaakt, hij had geen gemogen van gar. Maar, en daarom heet hij, maar goed in die hoedanigheid, van betrekking hebbende, op de toestand van, van Adam, ja, van Adam, of na, de, na zijn zonde, voor zijn zonde, is de toestand van, dat uh, heet, mila de heiden het woord van de Torah. Maar nu in de tweede fase van de correctie, van de vernieuwing van de hemel en aarde, heet zij het woord van de gogma. Dat wil zeggen dat zij mogen aantrekken van de gogma. Dat is, heel, dat, is, dat is dan veertien nadepunt. We gedoucha vijftien. Goleg ata waarde van hemel. En. Haar vernieuwing, kijk wat hij zegt. Van die noek van die tweede, van de, de tweede type. Dat hij, hey, de vernieuwing daarvan, hij hey, beleeft nu, gaat nu, doornieuw. Om dat te vertellen, te leggen. Wij maken nu een pauze. Het is een. Toch wel een pittige tekst, natuurlijk, maar ik kan